De Belgische politie is in contact gekomen met de moeder van de baby die een week geleden in een wasserette in Anderlecht werd achtergelaten. De vrouw is verhoord en vrijgelaten. Het gaat volgens Belgische media om een 19-jarige vrouw van Spaanse afkomst zonder vaste verblijfplaats in België. Waarom ze het kindje van drie maanden achterliet is niet bekendgemaakt. Met het kindje gaat het goed, ze wordt bij een gastgezin ondergebracht.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 Vanwege het sombere zomerweer boeken veel mensen een last-minute vakantie. Reisorganisaties zeggen tegen de ANP dat het aantal boekingen naar de zon deze maand is verdubbeld... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Veel vluchten naar populaire bestemmingen en hotels zitten vol. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag gaat het lange tijd regenen, tot maximaal 20 graden. Morgen opnieuw buien en iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden qua verkeer te melden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu Toebak Lee. Ja, straks kijken we naar de verjaardag. Wie is er onder, onder verjaardag? Nou deze. Wie denk jij dat ik ben? wordt de clown? Ja, dan denk jij dat ik uh, Jan Pippa de clown ben of zo. Ja, die zou jarig zijn geweest en onder andere ook deze man. Sons of Scotland. I am William Wallace. Oh, ja. Maar goed, dat straks allemaal. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Maar eerst even Park En Tonight... Thema Park en Tonight. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 5 augustus 2010 in de Atacamo-woestijn in Chile. raakten 33 mijnwerkers ernstig, uh, nou, nou niet gewond, maar uh, opgesloten in een mijn. Dat was bij Santo Jorge bij de Capio Po. En uh, ze hebben, zijn daar uiteindelijk 69 dagen onder de grond geweest. 700 meter diepte. En uiteindelijk 5 uh, kilometer bij de ingang vandaan. En uh, ze hadden zo eens naar nou, die mijnwerkers zijn vast om het leven gekomen. Maar ze gingen boren en boren. En na 17 dagen, ja, toen uiteindelijk uh, hadden ze een groot gat geboord. En dan hadden de mensen, die 33 mijnwerkers, aan de boorkop een briefje gehangen. Met dat ze allemaal nog leefden. Iedereen een jubelstemming natuurlijk. Maar ja, hoe kregen ze die mijnwerkers er nou weer uit? Via de ingang kon het niet. Dus, dus uiteindelijk het hebben ze... Een klein gaatje, tien centimeter of zo? Ja. Wat zo? Dus, oh, wat erg. Dus uiteindelijk ja. hebben ze een heel groot gat geboord. Een mansgat. En daar zijn ze heel lang mee bezig geweest. Want ze werden uiteindelijk ontdekt... Uh, nou, wat was het? Uh, 20 augustus. En in 14 augustus zijn ze het eigenlijk allemaal uit de mijn vandaan gehaald. En dat was een spektakel. Het was live uitgezonden. Er werd live uitgezonden. Er werd gezongen. En elk uh, mijnwerker duurde plusminus een, een, een uur voordat hij boven kwam. En ze werden als filmsterren binnengehaald. Ze hadden daar natuurlijk ondergrond... Nou ja, dagen, maanden geleefd. Ze kregen voedsel, vieren, dat gat naar beneden. Drank, water, weet ik veel allemaal niet meer. Dus uiteindelijk kwamen ze buiten met de zonnebril op. Want er was zoveel lichters dus ook van, die, van die, al die camera's. Het ja. was echt een feest. volksfeest in Chili. Binnen 22 uur zijn alle 33 mijnwerkers gered. En zij zijn vanaf nu helden. Totale gekte op straat als de 33ste mijnwerker boven de grond verschijnt. Voorman Luis Ursua liet al zijn collega's eerst gaan. En nu kan hij zelf zijn familie en de president omarmen. Een groot feest en een van de mannen... die uiteindelijk zeg maar onder de grond zat... En die uh, had voordat hij onder de grond ging, voor hij ging werken... moest hij een keuze maken tussen zijn vrouw en zijn nieuwe vriendin. En ja, toen zat hij erop gestoten en dacht ik van... Ja, ja, ik wil wel eigenlijk hier leven uitkomen. Toen kwam hij er weer uit vandaan Toen dacht ik van... Ja, dan zit ik nog steeds met de keuze. Mijn ja? vrouw of mijn vriendin. En ze mochten alle twee bij de ontvangst komen. Wat de vrouw niet zo heel erg leuk vond. Nee. Dus dat had aan alle kanten altijd... Nou, hoe is dat afgelopen? Dat is, toch, uh... dat, is, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet, heb ik ja. ja. Maar goed, uiteindelijk het is het wel bijzonder dat ze echt maandenlang hebben gezeten. En het is allemaal goed verlopen. Ze kregen daar uiteindelijk een rondleiding met zijn klein cameraatje. Hoe ze dat allemaal geregeld hadden. Perfect. Mooi, wat nog meer? Ja, op 5 augustus 1962 wordt het levenloze lichaam van Marilyn Monroe gevonden in haar huis in Hollywood. Ja. En uit de lijkschouwing komt voren dat ze aan een overdosis slaappillen zou zijn overleden. Ja, er waren en... er altijd twijfels over, hè? Ja. Ja. En ze zeggen ook wel van de trek geruste CDs met Norma Jean Wants to Be a Movie Star en, en uh, Candle in the Wind van Elton John uit de kast om als alsnog te gedenken vandaag op de radio. <G freakin denk jeângel> ik vind het wel mooi. Ja, ja, ja daar dus, ja, dus spreek ik altijd tot de verbeelding op. Zo, ik Zeker. Nou, dan misschien nog even een klein stukje... Meryl Monroe en dan. Happy birthday, Mr. President. Ja. Happy birthday to you. Nou goed, degene die nog niet echt jarig was... ...ik, ik roep, riep wel dat hij jarig was... ...maar hij was echt niet jarig. Willis, William Willi Will Will Will Wallace... De Schotse opstandeling die uiteindelijk tegen de Engelse overheersing vocht. En hij werd gearresteerd op deze datum in uh, 1305. En uiteindelijk voorgeleid. Uh, 23 augustus in Londen werd opgehangen. Nee, hij werd ja, opgehangen. Uh, uiteindelijk naar beneden gehaald. Toen werd er wat onderdeel afgesneden. Ik zal het allemaal niet benoemen. Hij werd ja. opengemaakt. Hmm. Nou, wat er allemaal met gedouwd. Ik word helemaal misselijk van geworden. En uiteindelijk is zijn hoofd op de London Bridge uh, gespitst. En uh, nou, daar, uh, ja, daar heeft hij een tijdje gestaan, deze uh, William Wallace. En ja, dan, dan, dan krijg je natuurlijk, dan hoor je eigenlijk gewoon dit te horen. Sons of Scotland, I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. Kills men by the hundred. Ja, zeker William Wallace werd natuurlijk dus vertolkt door Mel Gibson. Yeah. <laughs> ja. Ja, leuk. Ja, uh, het, het nummer Help van de Beatles yeah? is op 5 augustus 65... de 200ste nummer 1 hit in de Britse hitpraden. En uh, op 14 uh, november 52 is heel In Mijn Hart van uh, El Martino de Allereerste. Maar het uh, grappige is dus ook, want daar had je het al over... dat op 5 augustus 66, dus een jaar later... Verschijnt Revolver, het album van de Beatles, en daar stond ook nog Eleanor Rigby op en zo. Ja, ja. Eleanor Rigby. Daar Eleanor Rigby zijn allerlei prijzen voor uitgeloofd. Ja. maar uitgereikt omdat het zo mooi in elkaar zit. Het was ook een album wat echt zo bijzonder in elkaar zat. Ze gingen daar experimenteren met uh, loops, met, met banden, met tapes over bandencorde kopen en over kopjes en over werk ik veel allemaal. En, nou goed, tot dit. Een van de drones. Opname noemen ze dat. De drumpartij die je hoort is eerder gespeeld. en die wordt dan via een bandrecorder constant afgespeeld. en dan wordt die zachter en weer harder ingeveed. En ik geloof dat John Lennon uiteindelijk via een soort speaker zingt, wat ook weer ronddraait. Nou, het was een hele kermis tijdens het optreden van, dit, uh, dit, uh, van deze CD-album. Album. en dit komt ja. er ook op. Sexman. En uiteindelijk Klaus Voorman, die uiteindelijk ook uh, met Kier, uh, Astrid Kiegen bevriend was, wat ook weer een vriendin was van uh, Stuart Sutcliffe. Helemaal uit het beginperiode van de Beeld heeft de hoes ontworpen. En daar was ook heel veel over te doen, want dat was Psychedelisch, dat was bijzonder, de hoes. Ja, moet je nagaan, hè, want deze, deze LP dan heeft al ja? zeven weken lang aan de top gestaan. Ja. Het een jaar dus, daarvoor had je dus al de 200ste nummer 1 hit. Hoeveel nummer 1 hits hebben ze wel niet gehad totaal, die Beatles? Goeie vraag. Echt ongelooflijk. Het is een bijzonder album, dat is het sowieso. Ja. Zo. Wat nog meer? Uh, wat hebben we nog meer? Ja. ja, het huwelijk van Rick van der Linden met uh, Penny de Jager. Oh ja. Bijzonder, toch? Maar Rick van der Linden, is die ook niet jarig vandaag? Ja, want dat was op zijn 25e verjaardag dat hij ging trouwen met haar. Penny de Jager. Ja, leuk hè. Maar ze hebben wel een kind gekregen samen. Maar na 14 jaar gaan ze uit elkaar. En hij hertrouwt met Ines de Zwart. En zij vindt geluk bij Theo Zandman. Maar hij leeft al niet meer. In 2006 is Rick van der Linden overleden. Hij had een Ja, niet heel erg oud geworden. Nee, zeker niet. een tijdje verlamd geweest. van een nadigheid allemaal. 1940, gewoon heel... Uh, uh, bizar moment. De Joodse synagoge hier in Zandvoort uh, ja, wordt opgeblazen. Ja. Uh, de synagoge is ont, uh, ontstaan in 1922. Er waren zoveel Joodse mensen uit, Duitsland hier op, of, uh, uit Amsterdam die hier op vakantie kwamen, dat ze dachten, van, nou, we gaan hier een synagoge oprichten. En dat, dat ging allemaal prima. Tot jaar uiteindelijk toch wel heel veel uh, Duitse mensen hier kwamen wonen. En, uh, en, nou ja, wonen. Nee. Bezet, uh... Er waren een groot aantal SNB'ers hier in deze plaats. Ja, ook. Ja, en die hebben echt gezorgd tot verslechtering van de situatie. En toen is die s'nachts, in de nacht van 4 of 5 augustus, uh, opgeblazen. Ja. En ik vraag me af of dat alleen de Duitsers zijn geweest die, die hem opgeblazen hebben... of dat ook dat de NSB ja. daar enthousiast aan meegeholpen hebben. Ja, er zou het best wel kunnen. Daar waren altijd wel heel veel verhalen over dat er ja, wel echt heel veel NSB'ers waren. Hier ja, in, uh, nou, in 1989 is alsnog... Een monument geplaatst hè, op de plek waar hij stond, op de hoek van de Jacob van Heemskerkstraat en de Messgerstraat. Sowieso is daar ook een nieuw monument geplaatst op 3 oktober 2021 voor alle mannen en vrouwen die toch slachtoffer zijn geworden door het Duitse geweld. Ja. Ja, er was eerst een monument en dat was maar heel klein. Ja. En deze is veel groter. Dat was de meterkast noemden ze het. Ja. De meterkast. Ja, de meterkast. Daar ja. moeten we het mee doen. Het is nu wel echt, echt serieus mooi aangepakt. Ja, zeker. Goed. Zo, we een stukje gezien. Dus wat gebeurt er door de jaren heen. En straks hebben we de verjaardag. Ja, we gaan die plaat nog een keer draaien. Dat dacht ik niet, dames en heren. Ik heb hier iets anders. Ja. Only the... Motion. Crash. Crash. Still Motion.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 Het kan net het verschil zijn, hè? De Script is ook zo'n mannenband. Zo'n zo band die overgevoelig zingt. Maar dat vind ik dan net over de top. Het is net even lekker. The Only The Poets, Oftewel The Poets natuurlijk. En ze komen naar Nederland 23 oktober. Uh, nee, ze dus zijn ze geweest. Jeetje, dat is alweer oud nieuws. Nou, goed, dit was de Crash-nieuwe single... En uh, ja, grappig is, ik denk mezelf, dat is volgens mij een hele oude band. Maar dan ga je erop kijken en denk je, nee, dat waren de Poets. De Poets was in de jaren zestig. En toen dacht ik, dat vind ik een mooie naam. Dat doen we Only the Poets. Nou, dan ben je ook weer een, tot een nieuwe naam. ...van een band uh, gekomen natuurlijk. Goed, het is de tijd voor de... ...geveelens de verjaardagen. Dat is echt een heel oude. Die, hè? Ja, het is heel oud, maar ook waar ik het over heb. Mart Stam is een meubelontwerper, architect... ...en uh, hij was van het nieuwe bouwen, het strakke. En dan zou je denken, lekker boeien. Nou, die gast is onder andere verantwoordelijk voor... ...die stalen buisframe stoel zonder achterpoot. Weet je wel, dat ding wat zo achterkant doorloopt... En oh. zei ik, nou, allemaal heel leuk. Die heeft hij ooit getekend in 1926 in Stuttgart Hotel. En hij uh, was toen met een uh, huwelijksannouncement bezig geweest... van een van de bekende schilderen. En toen tekende hij zo met een blauwe potlood. Hé, hey, misschien is heel grappig, zo'n buisframe. Zo'n zwevend stoel, een met een veer erin, zoiets. En Lut uh, Mies van Rowen, die was er ook bij aanwezig. En daar is heel veel gedoe over geweest over die stoel, die buisframe stoel. Want Marcel Brouwer, die had ik gezegd, nee, ik heb het bedacht... En, en van Rowe dacht, ook, ja, maar ik heb ook daar iets in bedacht. Dus is allemaal rechtszaak over geweest. Uiteindelijk is het weer toegebracht uh, naar Mart Stam. Die heeft het bedacht. Daar is ook een voorbeeld van. Met. Dus uh, de blauwe pen, dat, uh, dat, dat voorbeeldje. Dat zit er ergens in een, een of ander uh, archief. Goed, wie nog meer? Het is eigenlijk ook heel simpel, hè? Ik zet hem nu net te tekenen. Ja, heel simpel stoeltje. Maar <laughs> ja. kom er maar op, hè. Ja, ja inderdaad. Ja. En van, nou ja, we hadden het dus al over Ferdy Bolland, die er vandaag jarig was. Ja. Maar vandaag is ook uh, Mari van der Ven jarig. En hij is dus die, die, die uh, artiest met, uh, met die uh, pen. Hoe uh, zeg je dat nou? Ja? Met, die, met die make up kwast altijd. En die werd altijd nagedaan toen uh, in de tv-kantine. Oh, dat hij even dat poeder zo wegblies, weet je wel. Okay. Marie van der Ven. Uh, oh, maar uh, ja, nee, ik heb wel een idee. Je ja, weet niet wat je Ja, wie ik, ja doen, ik heb wel een idee. Je moest ja. even nadenken. <laughs> ja, helaas wel overleden in 1998. Nou, ze was wel aardig op leeftijd hoor. Ik heb het over Ma Marische Vaas. Dat was wel zangeres zonder naam. En ze was eigenlijk uh, altijd gewoon seizoen in, in een kroeg. En uiteindelijk werd ze gevraagd door... Wie was het ook alweer? De een of andere zanger werd ze gevraagd... om op de achtergrond mee te zingen. En die demo kwam bij Johnny Hoes terecht. En Johnny Hoes luisterde... oh maar wie is dat? Wie is dat mooi? Die, die stem op de achtergrond, dat kind? Toen zei hij... Nou, dat is geen kind. dus is een ze is een vrouw van 37. Dus, oh maar die wil ik wel even... in mijn studio uh, uh, uitnodigen. En die werd uitgenodigd. Die kreeg uiteindelijk een platencontract in 1957. Dat ging heel lang goed... Ze heeft ook platen gemaakt dat je denkt, echt waar nou joh? Nou goed, ze was echt wel, die stond ook op de bres, hè. die waren ook, was ook tegen discriminatie. Ik zal het plaatje niet laten horen, want dan krijg je toch een ander idee. Dan zingt ze, hij was maar een neger, zo'n zwarte. Maar uiteindelijk wilde ze wel aankaarten dat racisme fout was. Dus was oh, een aparte, ja. een beetje tegenstrijdig plaatje eigenlijk ook wel. Uiteindelijk is ze bij Johnny Hoes weggegaan met ruzie over het geld natuurlijk. Maar wat voor muziek maakten ze eigenlijk? <truimert> Ja, dit zong ze en ook uh, Vader lief drinkt niet meer. Dat was een van de grootste. En waar ze op het laatste moment nog mee doorbrak, dat was in 1986 met dit. hè. Ik ben naar Mexico gekomen. Legendarisch concert in de Paradiso. Werd opnieuw uitgevoerd. Was al eerder uh, gemaakt in de jaren 60, maar dit werd gegroot in 1986. Marie de Vaas, dus uh, zangeres zonder naam. Ja, ze nou, heeft uh, een onvergetelijke indruk op ons achtergelaten. Zeker. Ja, wie hier vandaag uh, ook jarig? Het is, is Peter Terkamp. Misschien ken jij hem dan wel. Want het is een, uh, een DJ geweest, een Nederlandse DJ. Okay. Peter Tekamp. Oh, Peter Tekamp? Ja. Leeft hij nog, Peter Tekamp? Ja, volgens mij wel. Ja. Maar hij staat, hier, hij staat niet hierbij, maar hij stond dus bij Peter Vandaag in de muziek. Ja, ja, die was regelmatig op de radio te ja. dus we beluisteren. Uh, Kermit Love, uh, zou vandaag jaren zijn geweest. Hij is overleden in, uh, wat was het 2008? Toen was hij 93. Dus hij heeft echt wel wat van gemaakt van, van zijn leven. Hij was poppenmaker, poppenspeler en hij maakte ook kostuums. Hij werkte mee met Jim Henson. Hij heette ja. Kermit Laff. Is hij dan van... Uh... Hij is ja. niet verloomd, zeg ik. Hij is van Sesamstraat. Ja. Ja. Hij is ook van de... It's the Muppet Show with our very special guest star, Mr. Steve Martin. En uh, Jim Henson heeft er ooit gezegd... Nee, hij is niet vernoemd naar Come Love, Come de Kikker, Maar ja, kom op zeg. Ga dan niet anders. Kom op. <laughs> ja. Wie nog meerjarig is? Ja, Irene. Hè? Irene van Lippen-Biesterveld. Oh ja. Ja, zij is van 1939. Dus ze is echt op leeftijd al, hè? Is 84. De, is zij de bomenknuffelaar? Ja, zeker. Wel, hè? Ja. Maar ik vind het wel raar, want zij staat dus echt... Leven als Irene van Lipper-Biesterveld. En helemaal niks van oranje erbij. Ik denk dat ze al die titels op moeten ge ge geven toen ze met die Spaanse meneer trouwden. Oh ja. Oh ja, logisch. Ja, ja. ja zeker. Ja. Nou goed, uh, uh, hij is verantwoordelijk voor dit. One small step for man, one giant leap for mankind. Hij zou jarig zijn geweest. Neil Armstrong overleden in 2012. Maar hij was natuurlijk de eerste man op de maan. Als je zijn carrière doorneemt, wat hij allemaal niet gedaan, hij was natuurlijk gewoon testpiloot. Hij heeft eerst bij de marine ge, uh, gaan werken, uiteindelijk een testpiloot, straaljagers gevlogen. Hij heeft in zijn carrière ongeveer tussen 200 en 300 vliegtuigmodellen, verschillende types heeft hij bevlogen. En hij heeft ook heel veel ongelukken overleefd, want hij was testpiloot. Dus moesten bizarre dingen met die dingen worden gedaan. De Belling X-1B op een hoogte van 11.000 voet heeft hij. Nou, hij heeft alleen missies gedaan. Ook... Korea, Korea, Koreaanse oorlog heeft ingediend, maar hij heeft echt wel zijn strepen verdiend deze Neil Armstrong. Mooie televisie leefde hij op in uh, 1969. Ja, en in 1958 is Fred tever geboren. Ja, oké, wacht even. De deal is overigens helemaal niks mis. Dat nee. wil ik hier nog even gezegd hebben. Zeker, dat wil ik nog even zeggen. Ja. Ja, <laughs> ja je bent meteen van uit het veld. Ik denk gelijk, heb ik hem al gehad? Of nee, <laughs> nee. nee. Maar ja, hij was staatssecretaris van veiligheid en Justitie, maar hij was voor mijn gevoel door die bonnetjesaffaire was hij eruit gegooid, geknikkerd. Ja. En uh, hij is uh, ook nog buschauffeur geweest en zo, maar ik had het idee dat hij nou weer wat actiever was geworden hier of daar. Jij ja, is veel politieker, wat actiever geworden. Ja. Hij was, uh, ondanks nog in een of andere pret. Fred, wacht even. Zet, Fred, zet hem even uit de bus. Ja, doe maar even. Zet hem even uit. Dat is wel lekker. Praten een stuk makkelijker. Maar goed, hij was onlangs in een televisieprogramma. Toen was er namelijk een, een verhaal. Hij was een boek geschreven over belangelingverstrengelingen. En hij is daar ook een beetje in. Ja, hij was uiteindelijk ergens uh, inactief. En uiteindelijk ging hij uiteindelijk een andere baantje aannemen. In het geloof ik. En uh, nou ja, daar zegt hij dit dan over. Ik, ik wou toch nog eens aan u vragen, waarom heeft u nou dat verkeerde voorbeeld op die casus geplakt? Want ik heb keurig die afkoelperiode in acht genomen. Ik ben hartstikke transparant. Als je op mijn website kijkt wat ik doe, op LinkedIn, kun je prima zien wat ik allemaal doe als lobbyist. En u plakt mij als voorbeeld op een casus dat... die er niet toe doet. Hij liet het echt niet over zijn kant gaan. Hij dacht, ik mezelf, het is allemaal wel leuk om mij als voorbeeld te nemen, maar het was helemaal goed voorbeeld. Nou, daar dacht ik mezelf, nee. Die ben ik niet mee eens. Onze belasting... Hij was belastingcontroleur, hè? Ja. ja. Maar hij is, ik zie ook dat hij in 22 is die nieuwe voorzitter geworden van de Nederlandse Brouwers. Dat vind ik ook echt wel iets van hem. Ja. En uh, dus hij was ook nu benaderd ook voor uh, de boer-burgerbeweging. Nou, maar hij was ook bezig met de gok. Uh, de ja. Gok, de, de online gok dingen. Daar is hij misschien uitgestapt, ja. want daar ging dit over wat je net hoorde. Oké. Okay. Nou, uh, het is zoveel even de verjaardag. Straks misschien nog wel een verdwaalde, want er zijn altijd wel weer leuke mensen te vinden met verhalen natuurlijk ja, leuk hoor. Portland. Good girl. I Tubak leeg. ...uit Amerika vandaan, Dat kan ik je wel vertellen... ...en dit heet uh, Good Girls, het is de zaterdagmorgen... Ja, het gaat ...zeker, we kijken even naar Stanford's ...ja, het is natuurlijk uh, de kanaalparade vandaag... Hij gaat om 12 uur van start, wat ik begreep geloof ik... ...maar hier in Stanford hebben we de parade al gehad, natuurlijk... ...door de straat naar het Raadhuisplein... ...waar David Molenburg, onze burgervader... ...een toespraak heeft gehad over de acceptatie. En uh, ja, het is niet één groot feest... ...maar het gaat gewoon op acceptatie. Uh, gelijke rechten, gelijke kansen. Jezelf kunnen zijn. En hij was fel tegen de agressie. En onder andere die vlaggenverbrandingen. Kinderachtig kinderachtige gedoe allemaal. En verder ook Susanne van Laar heeft ook nog even, die is nog even uh, doorgegaan met respect en uh, uh, het verschil, uh, verschillen van elkaar respecteren. Nou, het is allemaal een, het is allemaal, ja, dat je denkt van open deur, vanzelfsprekend, maar dat is het dus blijkbaar niet. Nee. Je moet toch weer even weer stil worden gedaan. Dat is hartstikke goed. Goed, wat nog meer? Ja, het strandfestival, want het, het was nu uh, Sandford Alive, het strandfestival gaat gewoon door morgen. Oh. Maar om bezoekers volop te kunnen laten genieten van, en geen last te laten hebben van regen en wind heeft Mangas een beachbar. De organisator heeft er gewoon voor gezorgd dat er overdekte stretchtenten staan. Zodat iedereen droog blijft en zich comfortabel voelt. En met diverse DJs belooft het weer een onvergetelijke middagavond te worden. Maar uh, je moet dus wel minimaal twintig zijn om daar mee te kunnen doen. Entree is gratis. Maar wat ik begreep, vorige week zou dat Candlelight Festival zijn. En uh, ik heb eigenlijk helemaal niets teruggehoord van die strandtent. Maar uh, bij Paal 69 is dat, helemaal in Zuid. Ja. Yeah. En het ging vorige week niet door. Het zou dan deze week zijn, maar ik vraag me nog steeds af of het doorgaat. Dus ik hoop dat ze vanmiddag bij, uh, bij Goedemiddag Zandvoort... Uh, dat ze daar misschien nog eventjes uh, gaan bellen of zo. Die manier even de studio halen om het erover te hebben. Ja, zeker. Beach Clean op Tour is van start gegaan. En dat is 15 dagen lang. Is dat. En het is begonnen bij, uh, wat was ik weer, Koog. En ze gaan dan de hele Nederlandse kust helemaal schoonmaken. En er is eentje bij Chatzand. Heet dat? Chatzand In Zeeland is het begonnen. En het eindigt uiteindelijk dan hier samen in Zandvoort. Op 15 augustus. En dan laten ze alle zakken zien wat ze allemaal op hebben gehaald. En er zijn ook heel veel sigarettenpeuken. Want een roker mag best zijn sigaret wegschieten. Een tevreden roker hoort bij de sculptuur. Ja om mijn sigaret weg te schieten in het zand. Dat is heel mooi. Nou goed, uiteindelijk zijn er duizenden verregelers mee bezig... en dat is gewoon hartstikke mooi. En het is ook heel... Ja, het, ja, het is gewoon hartstikke mooi werk. Om het op te ruimen allemaal. Al die rotsen veranderen. Ja, zeker. Hmm. En, uh, nou goed. Ja. Ik heb, ja. Ja. Ja, ik geef u een sein. Nee. Je geeft mij een sein? Ja, een ja, maar ik, ja ik, ik zeg al, ik heb de krant geef... zelf niet ontvangen Dat dus okay. is een nou. beetje jammer. De Regenboog Wissel, het, uh, trofee is aan uh, Huis van het Duinen gegeven. Eerder waren er anderen geweest. Het uh, wapen van Sandvoort heeft de wisseltrofee gekregen. En ook de Zandvoort Grand Café, Hotel X, Zandvoort Museum heeft meer al gehad. Nou goed, eerder was het ook al de Pride at the Beach week ingestart. En nu gaan ze ook deze, deze trofeeën uitreiken. En dat gaat vooral over dat de Huis in het Duinen een heel mooi beleid hebben. En dat ook daar actief in is. En ze hebben ook een hele goede gesprekspartner aan hun... met het overleg bij het ontstaan van het beleid hier in Zandvoort. Dus nou, ze waren er hartstikke blij mee aanwezig. was Roy van Dongen... Rogendong. en, jongen. en, en ja. er is een schilderij, overhandig. Ja. Ah ja, schilderij ja. van Marie van Drun, Drunten en die hangt dan een tijdje daar en dan moet je hem weer inleveren en ja, het is mooi. Ja, ja er is, uh, de jongste zoon van Jan Lammers heeft degene van zijn vader, de 15-jarige René Lammers die rijdt al jaren in internationale kartcompetities en afgelopen weekend, vorig weekend dus is hij Europees kampioen geworden. Vader Jan, die zijn zoon begeleidt en vrijwel geen wedstrijd mist... is super trots op zijn jongste tel. En omdat vrijwel alle Formule 1 coureurs hun carrière zijn begonnen in karts... is het niet onmogelijk om te bedenken... dat misschien ooit hij in de voetsporen treedt... van zijn vader. Dat lijkt me zelfsprekend. Ja. Ik denk dat Jos en... Uh... En uh, Josse Stappen wel... Uh, ja, ja. Niet nee, uh, zo hardout. Nee, precies. Uh, lammers straks en wat Verstappen je wel afgegooid. elkaar regelmatig... Nou, mijn zoon komt eraan, hoor. <laughs> Max ja. kan dat op zijn buik schrijven. Straks. Nou, over Max Verstappen uh, gesproken. In de Telegraaf werd een vraag gesteld. Uh, moet Max Verstappen niet al een bocht krijgen op het Ja ja Ik zit hem net te lezen dat maar, stuk. Ja. Ja. En dat schijnt dus... Uh, Max heeft erop gereageerd. van Nou, daar ga ik niet over. Maar hij had het over de bocht of zoiets. Daar zou je dan wel gedaan. De schijfvlakbocht. De ja. uh, dat hij zo... Nou, daar wil ik mijn naam wel over plakken. Maar dan moet ik waarschijnlijk wel eerst doodgaan. Oh, dat ja, het ja, ja, ja, ja. Tot zover de Zandvoorsbericht. Straks ja. nog even iemand die jarig is. En er we zijn echt ja. wel een aantal mensen die jarig zijn... waarvan iets uit kunnen kiezen wat, wat leuk is om uh, te draaien. Eerst maar even de... Plath beat weather with the parcel like wildflower I can't help that I'm a wildfire All I ever do is wonder why I'm dazed and consumed by you Ben the smoke the static in my mind fills up the pages I could never write I'm late night wasted in a new inside Ja, zo heet de band. Wildfire is een van de platen die ze hebben uitgebracht in die hoor Je bent Toebak natuurlijk ook in de zaterdagmorgen. En toch even een heugelig moment in 1967. De Piper at the Gates of Dawn komt uit in Engeland. Dan heb ik het over Pink Floyd. Pink Floyd, maar niet de Pink Floyd die je zeg maar in je geheugen grift hebt. Want dit was de Pink Floyd toen. Sid Barrett heeft bijna alle nummers geschreven. Dit is een van die nummers. I've got a bike Vage shit die ze toen maakten Dit is al meer Pink Floyd eigenlijk en Sid Barrett is alles toe beschreven Schizofreen, bipolaire stoornis Asperger, wat heeft hij allemaal niet? Nou, niets is daar gewoon bewezen Want dat liet zich ook verder niet erg onderzoeken Maar goed, dit waren allemaal wel de beginklanken van Pink Floyd Voordat ze echt helemaal psychedelische muziek gingen maken Wat ook wel toegankelijk werd voor iedereen natuurlijk dit soort nummers duurde dan iets van 9 of 10 minuten. Dat rammelt dan zomaar een tijdje door. En het is allemaal een beetje geschoeid op kinderversjes, kinderboekjes. En eh, Sommige teksten moesten ze ook aanpassen, want het was een complete plagiaat wat ze pleegden. Maar uiteindelijk, het werd uiteindelijk uitgebracht in 1967. The Piper at the Gates of Dawn van Pink Floyd. En nog steeds maken ze muziek: zonder oh. Sid Barrett, zonder Roger. Zonder uh, Roger. Roger. Roger, oh. or, or, nee. Uh, uh, wat je nou weer? alweer? Nou, hij zeg, zegt best achternaamvrij. Nou, blok wordt gewoon. Goed, uh, wat nog meer? Ik heb een gewoon uh, leuk uh, bericht dat in Duitsland... is een man op een rijdende ICE-trein gesprongen... toen hij na een rookpauze het fluitsignaal had gemist. Huh? En hij was op het perron achtergebleven. De hoge snelheidstrein trok op tot 160 km per uur. Zo? Totdat de machinist gewaarschuwd werd door uh, treinreizigers. En die liet de trein stoppen. Het was dus, de, hij ging van Dortmund naar, Dort naar Wenen en hij ging dus eventjes roken. En de mensen in de trein ontdekten dus dat hij dus op de koppeling tussen twee treindelen zat. Want hij ik: oh, mijn koffers zitten er nog in. Of zo. Maar <lacht> hij is er echt ertussen ingesprongen. gesprongen. Ja. Oké, okay, ik, ja. ik zag al een, zeg maar, een Indiana Jones actie bovenop de trein. Maar nee, dat, dat, was dat, dat het niet. hoor je niet. Nee. Maar ja, de, de, de, de man werd opgewacht door politie. Er is aangifte gedaan. Of hij de reis daarna heeft voortgezet, is niet bekend. Nee. Ik denk: jeeimig, je moet wel lef hebben om dat te doen. Gewoon ertussen te springen. Oh. Nou, dan is hij geen 160 kilometer per uur gegaan. Ja, wel, ja, oh ja. Ja, maar dan kan je er toch niet tussen springen? Nee, nee, maar hij, hij begon weer te rijden. Dus toen oh, okay. is hij opgesprongen. Ik was, ja, oké. Okay. Nou, zo, zo, zo dramatisch was het ook allemaal weer niet. Nou ja. Als je op een gegeven moment op snelheid is je zit... je tussen. dat is wel eng, denk ja, ik wel. Ja, dat goed vast houden. Dat zie je altijd in films, dat kan makkelijk. Je kan er ook ja. bovenop lopen. Dan moet je alleen met tunnels even naar beneden ja, gaan. Je ziet ze als een vrij relaxed lopen. Je ziet ze niet echt rennen of zo. Nee. Dan volgens mij moet je met die snelheid gelijk... Dat je omwaait, weet je. Ja, ik, ik heb een uh, Indiana Jones. gaat het echt gebeurd zijn? Die zat ik bovenop, die trein gewoon. Het gaat wel van Indiana Jones, vind ik wel. De hele film is eigenlijk heel slap natuurlijk. De overgang van de jonge Indiana Jones naar de 80-jarige Indiana Jones. Dan zie je hem ook meteen in vol onnaakt. Nou ja, niet naakt, maar in zijn onderbroek zie je hem gewoon staan. Dat je denkt, oh, hij is echt 80. Ja. Dat vind ik wel stoer dat hij dat dacht. Klebberige huid en zo. Nou ja, voor een 80-jarig valt het dan nog mee, maar ik bedoel, als wij al. Ja, als jonge er dan kijken, je denkt, jeetje, wel een hele oude kerels, zeg. Maar ik ja. vind het wel stoer dat hij dat gewoon doet Als je dan. wel niet weer uh, dan een relatie heeft met een heel jong meisje. Nee, dat weet ik ook niet. Ze wordt altijd een beetje ranzig. Ja, daar nou, wil ik nou, helemaal uh... niet over nadenken. Maar ik vond hem op zelf wel stoer uit te zien voor een 80-jarige man. Echt wel. Goed, ja. straks de, de Jolande Ja, die zijn we nu mee bezig. Ja, we zijn aan het zoeken. Van welke zullen we doen? Van bollend dan bollend wordt het, hè? Ja. Sowieso, dat lijkt me leuk. The main dose number two. I'm spirit nummer 2, nummer 1, dat werkte niet, zoiets. En toen heeft hij eigenlijk eens overgestapt naar doos nummer 2 en dat werkte wel, dat kan zijn. Soms moet je je dosering bijstellen en dan gaat het veel beter met je... Dat gaat over wat? Nou, ik weet niet, het kan van alles zijn natuurlijk. Nou, vandaag een ontwapend verhaal in de krant. Tjusma gaf veerkracht, het gaat over Hettie Schorrel, ze het is 93... ...en woonde op Surabaya in 1942. En toen was ze 13 of 14. En uiteindelijk, ja, ook op Surabaya, moesten mensen soms naar. Nou ja, werden afgevoerd eigenlijk. In Jappenkampen werden ze ondergebracht. En zij had net dat vogeltje gekregen van haar broer. was uit een ei gekomen. De moeder leefde niet meer. was geloof ik dood gegaan. Dus hij kreeg het vogeltje. Een heel klein piepvogeltje. Hij is het eigenlijk meegesmokkeld in de trein. Uiteindelijk in het Jappenkamp... Heeft ze het ook in leven weten te houden. En hij heeft haar heel veel kracht gegeven. Heel bijzonder verhaal over deze uh, tjusma, tjusma. Tjusma, zo heette het vogeltje. En er is ook een foto bij van dat ze heel jong is. Dat ze het vogeltje op haar schouder. Op. Ik vind dat echt een mooi verhaal. Het is een boek van Uit en het Allen. Is het vogeltje ook uit de oorlog met haar weer mee naar huis gegaan. Geleefd tot 1955. Dus het vogeltje is iets van 13 of 14 jaar oud geworden. En dat schijnt heel bijzonder te zijn voor een uh, vogeltje. Zelfs meegegaan naar, dus naar Amsterdam. Wat dus dat schattig. Ja, heel uh, ja. mooi verhaal van deze Hettie Schorrel. Goed, het is, uh, ze hebben het wel eens over een blauwe maandag, maar ja. uh, een blauwe maan is wanneer er vier volle maanden binnen hetzelfde seizoen vallen. Omdat het normaal drie zijn, hè, iedere maand één. En uh, het is nu in augustus, was het zo dat de derde uh, ma maan, 3 augustus, was er dus een supermaan. Ja. Dus wanneer de maan op zijn dichtste punt bij de aarde ligt. En het schijnt dus dat de, de, de tweede op 31 augustus ook te zien is. Dus dat uh, is het dus nog niet, maar schrijf je even in je agenda, dan heb je de kans om te kijken naar... Grotere en helderdere maan dan normaal. Ja, mooi hoor. Dus... Ja, precies, ik snap het. En ze maan. weten eigenlijk ook niet waarom ze het hebben over Blue Moon. Want een blauwe supermaan is eigenlijk hooguit een beetje oranje. Maar uh, misschien heeft dat te maken met een vulkaanuitbarsting in de 19e eeuw. Daardoor kreeg het, uh, de maan een andere kleur dan anders. Ik, ik krijg bij Blue Moon als die idee dat je gewoon straal bezopen bent dat je s'avonds laat nog met, uh, met je, met, met je wijfjes aan in die maan zit te kijken. Yeah, Blue Moon. Ja. ja, zo is het denk ik. Of ja. dat het een maan is dat je huilt naar de maan. Weet je wel? O, weet je dat je, uh, dat je gewoon rot voelt en dan uh, naar de maan huilt. Ja, nou, dat zou ik allemaal nog kunnen. Allemaal. Nou, uh, ja, uh, tijd voor die landenkeuze. Die ik denk voor vergeten, ja, ik de vergeten uh, ik de tijd Ja, zeker. Uh, ja, ik heb is, uh, hem klaar Het programma al even voorbij. En dan moeten we niet hebben. En er is en dan, altijd ruimte voor een, uh, een... En dan moet ik eigenlijk even kijken waar die nou staat. Hier, ja. Waiting for the Sun. Waiting for the Sun. Maar is dat de juiste? Want, uh, want ja, ja, hier staat hij. Ja. Wait for the sand van Bolland en Bolland. Dat is een beetje oud-Bollandig. -ou ja. <laughs> maar uh, ja, vandaag is Verdi Bolland. is jarig. En hij wordt vandaag wordt vandaag 66. Ja, pas geleden hebben ze nog de ruzie bijge... bijgelegd. bijgelegd. En dat was ook wel weer mooi. Ja. Want zo over iets op een Het Doet de muziek, maar wel leuk. Ik over geld gaan, vindt... denk ik hoor. Jaren zeventig. Ze zijn goed twee tweestemmig altijd. Ja, wat een mooie kapsels hebben we ook wel toen, hè? Ja. Echt heel mooi, dit. The streets, they are deserted and the late show's just begun. The old man looks around because he's waiting for the sun. Hey, hey, hey, wait for the sun. Well, the rain is gonna fall, the fee won't even try to call, it's my life, it's my life. We were raised in New York City, that soul who knew your name, and all the people you met wouldn't give you any. To come, well, the winter's past and gone. Tijd, Bollet en Bolland. Niet te verwarren met de Bolland, want dat is een hele andere band. Die schijnt er ook te zijn. Dat is ook wel bijzonder. En dit heet Waiting for the Sun. Waar zijn, er, ja, waar zijn geen plaatjes uh, over gemaakt? Ik bedoel, uh, of, dit is ook een plaatje. Wacht al een dus, week zo. op de zon. Ja, mooi. Ja. het? Good day, sunshine. Jazeker, was ook een heugelijk moment, want namelijk die Alpe kwam uit. Is goed, Bollet en Bolland. En hij is vandaag, hoe oud is hij geworden? 72 of zo, <laughs> 67. Ze, 67, nog maar? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, hij is van uh, 1956. Ja, is die gast waar gewoon heel, heel heel jong waren ze al actief met uh, muziek maken blijkbaar. Ja, zeker. Ja, dat mag je zeggen. Ooit ontdekt in voor de vuist weg van Willem Duis. Ja, dat ja, nou, zijn wel heel goed geweest. En ik heb toen de tijd wel naar de, de beste zangers gekeken en daar zat die Ferdi in. Ja. En wat hij allemaal voor muziek gemaakt heeft en wat alle anderen dan iedereen mag dan een plaatje van iemand. Uh, en doen en ja. wat mee doen. En het was toch wel heel leuk om te zien allemaal. Ja, en Genie was toch wel echt een spraakmakende plaat die ze ja. had gemaakt. Genie, en dat ging het ook over een, een schizofrene man of een psychopaat. En ja. dan keek je in zijn hoofd en dan zag je ook nog dit een beetje leed. Terwijl je eigenlijk met vrouwen vrouw allerlei gekke dingen wilde doen. En sommige, bijvoorbeeld de vara, wilde die muziek ook gewoon niet draaien. Die vond dat je dan in, in kon leven in een psychopaat. En dat moest je toch niet willen eigenlijk. Nou, bijzonder. Goed, vandaag ja. om de krant te lezen. De KNVB moet de voetbalvandalen sneller opsporen. En met nieuwe techniek moeten ze ook van gezichtsherkenning mensen gewoon kunnen achterhalen. Ik zeg zelf, eh, al die voetballers, gewoon als je een voetbalsupporter bent, mag pas ook voetbal kijken. Als je je scan laat maken, dan krijg je ook nog een bedrag voor, heb ik begrepen. Van uh, ChatGPT is dat natuurlijk. En ze zijn bezig met iedereen... Uh, een basisinkomen te geven. Nou, het is momenteel een klein bedrag, maar het kan oplopen. Als je gewoon je Iris laat scannen. Gewoon een grote bal. Die staat ergens op straat, loopt erheen. En uh, nou ja, dan word je gewoon in het systeem gedownload. En dan kun je als voetbalsupporter gewoon altijd in de gaten worden gehouden. Ik denk dat de oplossing is gewoon. Hè? Ja. Ja. En ze moeten ook gewoon. Je moet, ja, zo'n voetbal, potje voetbal moet natuurlijk altijd door kunnen gaan. Het is het belangrijkste in de wereld dat er is. Dus dan moet alles weer uit de kast worden gehaald. En ik zeg ook uh, iedereen die televisie kijkt ook. Uh, monitoren, in de gaten houden... psycholoog bijzetten. Zie je al... wat agressief gedrag op de bank... aanspreken. En uiteindelijk... als dat allemaal goed gaat, dan mogen ze naar voetbalwedstrijden. Want uh, ja, het is gewoon belangrijk. Echt, wat dan meer. Ja, de, ik heb toch even, even... nagekeken. Het schijnt dus toch... dat het Jazz at the Beach, wat bij uh, Beach op 10... zou zijn, gaat vanwege het slechte weer... Uh, pas naar volgend weekend. En uh, afgelopen woensdag... had de organisatie van de Imbiza Markt al gezegd dat de markt niet door zou gaan... Uh, op zaterdag. En, uh, en ook wordt bekendgemaakt... dat het Light Concert bij Paal 69 ook niet is doorgegaan. En bezoekers die een kaartje hebben gekocht... die krijgen een voucher. Dus, een uh, voucher. Maar het, het optreden van drukwerk op het Gasthuisplein bij het Wapen... gaat wel door. En uh, Zandvoort Alive is ook waar we het al over hadden. Nou ja, hopelijk we, wordt het volgende week... in de loop van de week weer wat beter weer. Laten we het hopen. Een hè? veel beter weekend met leuke gebeurtenissen ja. hier bij Zandvoort. Wat? Zal veel redenen om deze kant op te komen. Echt waar. Oeh, de vijzers. De Nederlandse strokes. Gewacht op better days. Het is de Nederlandse Strokes en het heet Better Days. En daar wachten we dan maar op om al die activiteiten en och, al die festivals weer te kunnen plaatsvinden. Dus de zaterdagmorgen, we kijken nog even naar het nieuws. Oekraïne raakt Rusland waar het het niet verwacht. Een zeedrone treft doel in de grootste marinebasis van het land. Ja, op alle plekken allemaal drama. ook die president van... Uh, uh, nigger, de Niger. Uh, opgep is opgepakt, zit ergens gevangen. Er kwamen allerlei noodsignalen vandaan. Allerlei drama. En dan in één keer, ja, is toch een verlichting wat je dan hoort in het nieuws. Hè? De salsa, op dit moment razend populair in Nederland. En dat merken ze bij dansscholen. Daar melden zich namelijk steeds meer mensen aan om die dans te leren. En ook worden er steeds meer salsa-feesten georganiseerd. Die vaak binnen de kortste keren zijn uitverkocht. Ja, hartstikke mooi om dat te zien. En dan zie je echt van die hele mooie dames... Met van die hoge hakken. Met een heupen draaien. Ik, ja, Draai, oh. ja, daar ben ik al een tijdje onderdeel van. En dat brengt ook heel veel. Dus ik ben nieuwsgierig wat die, dan weer wat die dan weer oplevert. Of er nog veel meer mensen op afkomen. Want ze hadden wel echt de mooiste dames ze, gescreend ja. voor dit stukje Uiteraard. hoor. Uiteraard. Dus uh, ik denk, vooral mijn danslerares, die denkt van oeh, te gek Oeh, Nog meer werk. Nog meer werk. Ja, had... nou, ja, ik weet wel dat je uh, toen de tijd uh, trost op 50. ja. En daar had je dus al die mooie mensen die dansen. Ook Gerard Joling, Maar ook... Uh, uh, de Petty Zomer van de Dolly Dots. Die zijn daar allemaal gespot. Ja. ja. Mooie mensen die kunnen dansen. Ja, zeker. En uh, dan, nou, dan kan je wel een leuk uh, uh, ja. groepje oprichten. Jazeker. Jij was op zoek naar Niger. Want ni ni Niger, hè? Niger. Niger. Niger. Ja, ik spreek wel van Ja, de, de Franse uit. nieuwszenders Frans24 en RFI... zeggen dat de uitzendingen worden geblokkeerd in uh, Niger. Dat is eigenlijk... Oude Nigeria, heet dat niet zo, denk ik? Ja, dat is het. Een... Het schijnt een opdracht van de militairen te zijn die een staatsgreep hebben gepleegd in het West-Afrikaanse land. En uh, het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het uit de luchthalen van de cellus scherp veroordeeld. Maar de hoofdstad die was natuurlijk het toneel van een manifestatie om de nieuwe militaire machthebbers te steunen. En daar deden echt duizenden mensen aan mee. Hè? Ze vertoogden echt slogans als weg met Frankrijk en lang leven Rusland, lang leven Poetin. En daar waren ook. De Russische vlaggen te zien. Echt ongelooflijk? Dus dan denk ik van, nou, waar gaat het naartoe in deze wereld? Huh? Ja, nou, er zijn ja. nog best wel dingen. Ik zag ook stukken de uh, VS op ramkoers met Iran in de Persische Golf. Daar schijnen echt uh, allerlei uh, schepen door, uh, uh, uh, door Iran worden lastiggevallen. Uh, vooral Amerikaanse schepen. Daar worden belaagd door kleine bootjes. Dus, en ze zijn natuurlijk ook, ook bezig met de kernwapens. Dus nou, het is nog zeer onrustig in de wereld... Dus ik zal zeggen, doe je dansschoenen maar aan. En dans maar even de salsa. Ja. Niet op deze muziek hoor, dat gaat niet. Goed, dit is soepel Tot volgende week. Tot volgende week. We drijven hier Whitney, niet Houston. Die heeft een probleem. Maar gewoon de band Whitney. Whitney. You and me.